Na onderzoek reed de trein door naar Alkmaar. Het treinverkeer op de route uit Geest-Alkmaar liep korte tijd vertraging op. President Poetin maakt het voor alle Oekraïners makkelijker om een Russisch paspoort aan te vragen. Afgelopen woensdag besloot hij al dat inwoners van Oost-Oekraïne... sneller de Russische nationaliteit kunnen krijgen. In die regio zijn pro-Russische separatisten aan de macht. Nu breidt Poetin dat uit naar alle Oekraïners. Het is een nieuwe aanval op het buurland... waar vorige week de onervaren Vladimir Zelensky tot president werd gekozen. Rusland behoudt zichzelf het recht voor om in te grijpen in buurlanden... waar veel Russische staatsburgers wonen. Tottenham Hotspur, dinsdag de tegenstander van Ajax in de Champions League... kende vandaag een slechte generale repetitie... In de Engelse Premier League was West Ham United... in het Spursstadion met 1-0 te sterk. Na een uur maakte ex-Twente-speler Arnautovic het enige doelpunt. De Nederlandse spits Vincent Jansen viel in de slotfase in bij Tottenham... maar hij wist niet te scoren. Het weer, de meeste buien trekken naar het oosten weg... maar vanavond komen er vanuit het westen opnieuw buien. Morgen begint grijs, met hier en daar wat regen. Smiddags breekt op veel plaatsen de zon door... maar een bui blijft mogelijk en met 11 tot 14 graden blijft het fris.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 Daar heb ik mijn voor. Oké, okay, nou om half vijf heb je het uh, dier van de week. Ja, daar heb ik een, uh, net even spontaan een heel leuk gedichtje over geschreven. En dat is in voorloop uh, van het gedicht van de dag natuurlijk. Nou, we zouden ook nog met Roy van Buren nog even gaan praten. Maar die, uh, die was een beetje moe geloof ik. Beetje koud buiten. Een beetje koud buiten. Dat heeft een beetje uh, klapperhandjes gekregen. Dus die heeft uh, gezegd, van, nou ik doe het uh, derde uur niet. We moeten maar zelf gaan kijken straks in het dorp hoe gezellig het is.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 Charles Leclerc is tegen de muur aangereden. Ferrari is uh, weinig uh, van over. Gelukkig uh, met hem gaat het, uh, gaat het wel goed. Ja, dat was toch dus, wel wat schade, ja. ja. Dus Q2 is ook uh, voorlopig even gestopt. Nog 7 uh, minuten en 40 seconden te gaan. En Max staat op dit moment op P1 in uh, Q2. Ja, dat dat is het die, enige wat we erover kunnen melden. Ja, dat heeft hij overigens wel goed gedaan. Maar als ik dan. Ik zit er dan nou een beetje te volgen hè, met, een, met een half oog.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 In het dit uur van Zandvoort op zaterdag, uiteraard meer nieuws daarover. Eerst gaan we van Zoeklaat draaien. 40 jaar getrouwd, ja, de broer van Albert Jan. En deze is speciaal voor jou. Hier is Forever Young. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can't wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomber, not?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 je hebt bijvoorbeeld bij nee, die de te gekregen. Nee, die Leclerc die moet uh, sowieso een nieuwe auto hebben. Dus uh, die is natuurlijk uh, goed een goed stuk gereden uh, ja, waardoor uh, nu die rooivlachter is. Misschien wordt hij even ingevlogen, ik weet het niet. Dus dankjewel, dat was de um, Pit Reports. We blijven de Q2 en 3 voor je in de gaten houden. Best het op zaterdag. En hier is last frequencies. Something that you don't know.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 For me to find a way out of this storm.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 With a gun in my hand But I won't hold the trigger Our destiny here With the red, white, and blue So lead me to the slaughter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 Ja, dit is echt uh, onmiskenbaar, het geluid uit de jaren 80. Wat als wat betreft de dasbare muziek dan, hè, het klonk allemaal een beetje zo. En dan had je nog van uh, bijna elke plaatkor had je een 12 inch. Ja, Weet je nog, nog zo'n hele la, grote la, zwarte schijf. Laat me één keer raden, allemaal geproduceerd door uh, Stok, Aitken en Waterman? Nee, dat was weer uh, meer uh, de Kali Minoka-achtige dingen. Ja. Zeg maar, dit. Uh, hier komen de professionals. Dus uh, een beetje richting de muziek van Earthwinterfire Fire en zo. Uh. Nou, Rick Astley was niet professioneel. Ja, oh. <laughs> <laughs> hij heeft een paar uh, leuke hits gescoord. Maar ja, dit is toch wel even een niveau hoger hoor. Ja, dat ja Rick, is... Rick Astley wel uh, lekker muziek. Never Gonna Give You Up en die andere. Het wordt trouwens nog steeds gemaakt, dit disco, wist je dat? Ja, ja. Oké, okay, ik hoor het de alleen de... een beetje weinig. Maar ja, we maar... hebben het er zo meteen wel even over. Eerst deze.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 Zag er wel heel goed uit. Ja, toch? Dus uh, zo dadelijk de Q3... als we daar meer informatie over hebben... hoor je dat uiteraard. Ondertussen draaien we disco van Earth, Wind and Fire. Jij zei tegenwoordig hebben we ook nog steeds disco... of weer disco, of... Uh... Ja, dat klopt. Nou, Allee, je, je hoort het niet meer. Nee, je hoort het helemaal niet meer. Nee, je krijgt van iemand uh, soort iedere dag uh, een lijstje... met uh, nieuwe uitgekomen platen en wat voor soort muziek het is. Ik zal uh, Als je dat wil, dan kan ik je wel wat nummers opsturen... die net uit zijn, net geproduceerd... Ja.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 Dus er zijn ook artiesten die erop optreden en nog steeds nummers produceren. Dat wordt daar opgenomen en dat wordt uitgebracht. Alleen ja, wij draaien die meer. Nou, wij wel van uh, CFM. Maar inderdaad dan wel de disco uit uh, de jaren 80. Terwijl er ook nieuwe disco is. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat maar een keer horen. Dat ga ik doen. Helemaal goed. Zal dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst nog meer disco. Ja, deze ken je in de uitvoering van uh, Murray Head, Maar ook deze uitvoering was populair. Roby.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 En op deze Koningsdag mag deze plaats zeker niet ontbreken op de Zandvoortse Radio. Jolle de Cola Leila. de single van Shai Coltrane. En zo maken we het feestje weer compleet. He. Het feestje wat uh, opgaat naar Entertainment View. Wat Fred, hij is er weer, ondanks dat het Koningsdag is, gewoon weer richting Salford gereisd. Ja, ja ik, uh, nou ja, gereest niet. Ik, ik ben eigenlijk met openbaar vervoer. Openbaar vervoer. Nou, openbaar vervoer. Maar, okay. maar waar, waar, waarop, waarop zijn nou, Fred... Hij is er weer. Ja, hij is er weer. Ja, voor ja, de uh, luisteraars. Fred heeft Fred Heij. Ja, ja, maar ja. niet met h j maar h i -J. Ja, ja, ja. Ja, Frits, wat ja. ga je op uh, Koningsdag allemaal doen? Ik ga gewoon vandaag uh, eventjes iets anders... Uh, ik heb geen artiesten, ik ga niemand bellen. Ik ga zaklopen. Ik ga spijkerboepen. Oh, dat wordt een gezellige boel hier. Nee, ik ga lekker muziek draaien vandaag. En Doe je nou. goed? Wat voor muziek allemaal? Uh, Nederlandstalig, Engelstalig en uh, ja, een beetje internationaal, zeg maar.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 Zo dadelijk, uh, na vijf uur, dan uh, ben jij er weer. Dan Zo is, is hij er weer, inderdaad. Ja. Met uh, Entertainment for You. Nou, nog twee plaatjes kunnen we draaien, hoor En ja, ik wil het of, voor ons ook nog weer op. Ik wil Fred wat vragen. Nou, ik, dat ik, kan ik. dus niet. Jammer, hoor Hier is Elton John samen met Kiki Dee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 Ja, ik vond het wel weer veel te snel gaan Rob. Ja, was wel gezellig, Ik had nog gehoopt dat Fred Heijn zou komen, want dan kunnen we nog even een uurtje door. Helaas, helaas. Helaas, hij is er wel. Hij is er wel, Fred. Ik vind het fijn dat je er bent. Ik heb liever dat je er wel bent dan dat je er niet. Gelukkig. Zo is het zometeen entertainment voor jou. Heel veel plezier. En een fijne Koningsdagavond. Dag, doei. really When you're on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 Just remember that the last laugh is on you And always, look on the side of life. always look on the right side of life Tot zover het ritme van ZFM. ZFM.